De slag, ik ben het volledig met u eens. Ja, het is, het is onbegrijpelijk. Ja, ja, schandalig. Ja, dat vind ik ook juist ja, schandalig. Dat bij een eh, belangrijke gelegenheid als het neerleggen van uw voorzitterschap niemand van ons aanwezig was om een opname te maken. Maar hè? Ja, exact, exact. Opnieuw een gemiste kans in omroepland. Ja. Met de dood voor ogen. Een mysterieus spel van Henk van Kerkwerk, regief Ad leuk. Uiteraard. Nee, nee, uiteraard neem ik de verantwoording volledig op mij. Hoor, nee. Maar dit neemt toch niet weg dat uh, ik feitelijk... een van de mensen van onze dienst als meneer Walter... belast met uh, memoria... de opdracht had gegeven u toespraak te registreren. En al uh, de verantwoordelijkheid voor zijn vader dan op mijn schouders. Uh, iets van de blaam wil ik toch wel graag delegeren. In ieder geval, meneer Slager... ik kan u verzekeren dat iets eigenlijk dan niet mis zal passeren... Uh, ja, tenslotte, al bent u dan voorzitter af, ja, u uh, blijft toch commissaris van uw omroep, hè? Zullen we zullen toch ook in de toekomst nog genoeg van u horen. <laughs> uh. Oh, nee, nee, nee, zeker niet, nee. Nee, nee, begrijp je me, me vooral niet verkeerd. Ik, dat nu heeft plaatsgevonden is bijzonder onfortuinlijk. Een irreparabele omissie. Juffrouw! Juffrouw! Hoe Hoeft u dat rund van de Walter op? Ik wens hem hier, en onmiddellijk! Had mij dan opgebeld, Adam, ik zat te wachten. Ik kon niet. Ja, Adam. Wat zou jij doen als je s'morgens de hal van een Leger des Heils hotel wilde uitlopen? Het ELE-hotel op het Singel en je vrouw stond op de stoep op je te wachten met een daf bij een parkeermeter. Nou, kijk hoeveel kwartjes ze erin had gegooid. Evert. Nou ja, sorry, Adam. Ja, en achter je staat de majoor van het Leger des Heils die je een week geleden nog geïnterviewd hebt. En ze een duwtje in je rug. Huh? Meneer Walter, u ziet dat ze het allemaal niet zo bedoeld heeft. Kom, maak het weer goed. Dat zei ze. Na ons gesprek een week terug had ze op zijn minst met iets originelers kunnen komen. Ik had er nog een citaat van Raymond Chandler aan de hand gedaan voor de necrologie. We hadden al een handvol parels uit de Bijbel... en een heel bruikbare uitspraak van William Booth, de stichter van het Leger des Heils. En ik zei... Nou hebben we nog iets pittigers nodig. Iets om het unieke van uw persoonlijkheid te onderstrepen. Ja, het is natuurlijk vreemd dat ik een suggestie doe bij zoiets persoonlijks... als uw toekomstige in memoriam. Ha, <laughs> het is gebruikelijk. Ja. Ik gaf uit de beschrijving op de eerste bladzijde van The Big Sleep... wanneer Philip Marlowe net heeft aangebeld... en hij de glas- en loodschildering boven de deur van de Sternwood Villa bekijkt... Een ridder in een donker harnas was bezig een dame te redden die aan een boom stond vastgebonden en in plaats van kleren lang goed van paskomend haar droeg. De ridder had zijn vizier naar achteren geschoven om er gezelliger uit te zien en hij prutste wat aan de knopen van de touwen die de dame aan de boom boeide zonder dat dat nou zoveel opleverde. Terwijl ik daar stond bedacht ik dat als ik in dit huis woonde ik me vroeger of later gedwongen zou voelen daar omhoog te klimmen om hem te helpen, want hij leek niet echt zijn best te doen. Juffrouw! Juffrouw! Jan. Hebt u meneer Walter al opgeroepen? Ik doe het meteen. Ja. Lees jij Chandler? Nee. Toen ik met Sontrop, de directeur van de arbeiderspers, aan zijn necrologie werkte, was hij net bezig aan een boekje met beroemde eerste bladzijden. Ik kreeg een exemplaar van hem. Ja, nou even terug, Adam. Ik begrijp dus dat jij in de hal van dat hotel stond. Het Leger des Heils, Elim Hotel op het Singel, met mijn vrouw op de stoep en Juist. de majoor van het Leger des Heils die me in mijn rug duwde. En ze lijkt aan de ziekte van Parkinson. Wat, je vrouw? Nee, de majoor van het Leger des Heils. Mijn eigen schuld had ze maar bij de Christian Science moeten gaan. En een dag Ik weet niet of jij wel eens bent geduwd door iemand met de ziekte van Parkinson, maar dat schutter ja, stond er in de hal van het Elim Hotel te schudden met mijn vrouw op de stoep en de majoor van het Leger des Heils achter me. Ja, want die duwde. Met alles wat ik aan bagage bij me had. Die meeschuddende plastic zak met een halve pyjama erin. Eh, uh, halve pyjama. Alleen een jasje. Want ze had... De leren de... als Nee, nee, mijn vrouw, mijn vrouw scheurde de avond daarvoor mijn pyjama broek aan flarden. Zijn je pyjama broek, Adam? <laughs> Adam, Adam, Adam, nee, Adam, Adam niet zo hard. Voor je het weet is er een bandje van je gemaakt voor een VPRO-programma. En als je daarna een alimentatie moet betalen, is je vrouw naar de rechter loopt. Gember, over. Juffrouw. Juffrouw. Ja, Jammer. Nee. Waar blijft die Walter toch? Oh. Dat was ik al nou helemaal vergeten. Goulash is het ook weer niet hoor. Ik zit in de puree. Kijk, jij had overal weg kunnen blijven, maar niet bij het afscheid van Slager. Paas van een A-omroep. En ik wil niet naar de terug. jongen. Adam. Ga naar Slager toe... pingel hem zijn toespraak af... en als hij vraagt waarom je er niet was... kom dan niet met dit verhaal aan. Weet je wat ze tegen me zei? Ze stond opeens in mijn werkkamer... in een nieuw nachthemd. Ze krijste. Oproep voor de heer Walter. De heer Walter wordt verzocht bij de heer van Oren... Ze ze scheurde er een nieuwe bijenkorf nachthemd over. Ik had de bon gezien. Onze eigen begrafenis ondernemen. Nee, van omroepen is, nou dan kan ik dus niet de bonnen nog overnemen. Zorg dat ze hem niet in de koola's gooien. Oproep voor de heer Walter... De heer Walter wordt verzocht contact op te nemen met de heer van Oren. Oproep voor de heer Walter. De heer Walter wordt verzocht contact op te nemen met de heer van Oren. Weet je wat ze tegen me zei? Tegen mij? Verbaasd dat ik binnenkom? Wat kijk je? Is mijn nachthemd ongepast in het van en doodgraven? Of moet ik zeggen, je hebt seksie ruimte? Waarom schreeuw je altijd? Waarom lig ik nog wakker tot je in bed komt? Het enige wat mij uit mijn slaap houdt als je helemaal naast me ligt, is het gekraak van jou. En elke krik, elke krak, elke kraks. Vertel me dat je zo ver mogelijk van me afschuimt. Als je niet slapen kunt, kunnen we toch aparte bedden nemen? Een beschrijving van uw intieme moeilijkheden, meneer, lijkt me onnodig. Ik wil een verklaring voor uw afwezigheid. Dat was toch redelijk? Als ze krijste, ja, ik kon niet verstaan wat. Ze dus sprong op me af en graaide naar mijn kruis. Meneer Walter, hoezeer het menselijke gedrag mij ook fascineert. Ze scheurde ik... mijn pyjamabroek van me af. Waarom deed je dat? Ja, waarom? Je had me wel kunnen bezeren. En toen gooiden ze de lappen in mijn gezicht. Ja. Juffrouw, juffrouw, doet u de deur dicht, alstublieft? Ja, meneer. Ja. Goed zo, de beslotenheid praat gemakkelijker. Omdat het zo kil was in mijn werkkamer... had ik mijn pyjama over mijn pak aangetrokken. Dat maakte het net draaglijk. Oh. Ja, nou laten we ons wel concentreren op de hoofdzaken. Hm? Onze centrale verwarming werd gerepareerd... maar de firma had een spoedklus voor de monteur... Hij had wel beloofd terug te komen, hoor. U weet hoe dat gaat. Hij was natuurlijk niet opkomen. Waar was jij bij het afscheid van Slager? Het was de manier waarop ze over mijn werk praten. Dat werk waarvoor jij je opsluit. Als ik mensen vertel dat je een baantje bij de radio hebt, beginnen ze te grapen. Als ik doorga en zeg dat jij de in doet vallen ze in slaap. Als je nou nog lekker scherder bij de televisie was... Je verminkt en je knoeit voor niks. Ik vermink en knoei niet. En of je knoeit en je schuift, je knipt en je steelt. Jij laat mensen stukjes voorlezen en knipt het achteraf... zo dat het eigen uitspraken lijken. De doden spreken niet tegen. En je pikt. Als iemand niet beroemd genoeg blijkt voor een immemoriam... ...graaf je zijn originele gedachte uit het materiaal... ...en er de nagedachtenis van omhooggevallen zeemelaars mee op. Je zal nog eens een acteur inschakelen om de stem te imiteren. Alles sinds acceptabel, mits met matig gedaan en opgesteld dat het de portret inderdaad profileert. Voor het eerst luister je naar me, zolang het maar over doden gaat. Want de levende bestaan voor jou, voor jou hooguit als ongeboren doden. Als ik dood was, zou je me interessanter vinden. Weet je wat ik het liefst zou willen? Tien minnaars tegelijk. Liefst allemaal vannacht nog. Om me te laten voelen dat ik leef. Zolang jij maar bij me wegblijft. Ik ben niet afstotend, maar jij, jij bent de dood van Pierlana zelf. Scheurde ze haar nacht hem van onder tot boven open. U weet wat nachthem er bij de bijenverkorf kost. Wat zei u? Ik was sprakeloos. Nou, zoveel jouw huwelijk? Ja, ik had bij slager moeten zijn. Juist. Maar zij dreef me tot het uiterste. Ik, ik had een precisie bereikt uniek in de omroep. Het delicate karakter van mijn programma's verbood elke vergissing. Tekortkomingen, beoordelingsfouten die andere uitzendingen nauwelijks schaden, zouden een storm van protesten tot gevolg hebben wanneer het een memoriam betrof. Nooit ging er iets mis. Terwijl het vaak jaren duurt voor je je materiaal eindelijk kan gebruiken. Sommige mensen traineren zo dat je wanhoopt of het ooit tot een uitzending zal komen. Maar was het eenmaal zover dan stond ik daar voor kwaliteit? Mm -hmm. En nu, door haar toedoen, door haar alleen is mijn reputatie vernietigd. Zit ik tussen de brokstukken van mijn carrière. Hier is band NA58972. Bedankt. Goh, is de band van Slager? Hij is toch niet dood? Nee, waarom? U werkt toch met meneer Walter van de Immemorians? Ja, maar wij ordenen het materiaal van tevoren... Het is altijd handig om bij de hand te hebben. Klinkt als een reclame voor een voorbehoedmiddel. En jij verwacht van mij, Walter, dat ik nou slagen op bel, hè? en dan vertel dat jij geen kans zag om zijn afscheidsreden op te nemen... omdat jij de nacht met de majeur van het leger dat ze heils doorbracht... en vervolgens je vrouw op de stoep van het hotel trof... Waar dat arme mens jou, hoewel ze aan de ziekte van Parkinson leidt, in de rug binnen te duwen. Nee, nee, er is niets tussen mij en de majoor van het leger des Heils. Godverhoede. Dat klopt dan, want ik vond dat deel van je verhaal maar tedelom waarschijnlijk. Ze zei dat ik het weer goed moest maken met mijn vrouw die me op de stoep stond op te wachten. Dat was jij dan? In de hal van het hotel. Ja, maar dan kon je vrouw je helemaal niet in je rug duwen. Nee, dat deed de majoor van het leger des Heils. Ho, ho, ho! Oh, dat duidt dan toch wel op intimiteit. Je spreekt je zelf tegen. Ik wilde haar niet meer zien. Wie? Mijn vrouw? Ja, de majeur had je voorkeur. Nee, zij was daar toevallig. Kom, kom nou, kom nou. Ja, niet helemaal hey, toevallig. Hey, hey, als je s morgens wordt getroffen in een verdacht hotel, komt. Het was samen. een hotel van het leger des Heils. Dat is onvoorstelbaar. Ja, het gaf natuurlijk een extra dimensie. Nee, nou begrijp ik het. Zij heeft mijn vrouw opgebeld. Daardoor wist die waar ik was en daarom stond ze s morgens oh, op de stoep. Ja, oh, wacht even, maar dat is, dat, dat, dat is een bekende. He, dat is de truc als vrouwen de beslissing willen forceren. Bel de concurrentie op. Ik kan je daar voorbeelden van geven. Ik ben nou voor de derde man getrouwd. Nee, nee, nog eens. Nee, ja, dan laat me niet afleiden. En dat verklaart niet waarom jij afwezig was bij slagers afscheid. Na wat zij over mijn werk heeft gezegd... is er voor haar in mijn leven geen plaats meer. Ik draaide me om. Ik holde de trap op naar mijn kamer... maar die werd juist schoongemaakt, dus verborg ik me op de wc. En ja, hoor, even later hoor ik de majoor samen met mijn vrouw op de gang praten met de schoonmaker. Mijn man? Ja, hij schoot de kamer weer uit, vertelt hij dan probeert hij via de brandtrap door de keuken weg te komen, zegt de majoor tegen mijn vrouw. En zij samen omlaag. Maar ook die uitweg was afgesneden. Ik wachtte tot mijn kamer was gedaan, sloop daar naar binnen en sloot me op. Vanuit het raam kon ik de dag van mijn vrouw zien staan. Telkens als ze naar buiten kwam, dacht ik, nou rijdt ze weg. En telkens vulde ze de parkeermeter bij. Pas middags vertrok ze. En toen kon ik de toespraak niet meer halen. Wat is het resultaat? Ik moet contact opnemen met slager, Dat zei ik je toch. Laat de banden schuren. Ik wil eerst weten wat ik nodig heb. Johannes Jonathan Slager werd geboren acht maanden nadat de verloofde van zijn moeder door een ongeval om het leven. Wat plan. doe je nou met je vrouw? Er is geen weg terug. Ik heb met mijn advocaat gesproken. De moeilijkheid als met jou is, je Slager neemt wel een soorter. Ik denk denken als succesvol politicus, als gedreven, soms cholerisch leider Niemand van een ondevereniging. Daarom zit jij nooit zonder. Kunnen wij weer. zijn carrière niet werkelijk naar waarde beoordelen. Wanneer we de vernederingen die hij in zijn tijd als kind van een ongehuwde moeder moest ondergaan... Systematisch heeft ze de betekenis van mijn werk gekleineerd. Is het dan vreemd dat ik zo reageer? Uh. De hoge waarde die Slager in zijn latere leven toekende... aan het onbesproken gedrag van een politicus... zijn ja, eigen door. bijna legendarische onberichtelijke levenswandel... ...legendarisch onberispelijke levenswandel. Ja, zonder dat ranzig puritanisme zou de man nog te verteren zijn. Dat ben ik niet met je eens. Heus, Adam, jouw puritanisme verdraag ik wel. Jij hebt zwakheden die het compenseren. Een goed voorbeeld heeft zijn waarde. Ja, dat heeft een boxbal ook. Mijn vuisten jeuken tenminste altijd wanneer onkreukbaarheid zo agressief verkocht wordt... Met hey, mannen als Slager hoop ik steeds weer op een vet schandaal. Herkend terwijl hij een vriendin naar een abortusklinen bracht. Je bent smakeloos. De trap bij het gebruik maken van een uitweg die hij anderen wilde ontzeggen. Op het huwelijk van Slager valt niets aan te merken. Nee, nee. net zo min als het jou hoor. Wat? Wat bedoel je? Sorry, ja. Oh. Heb je er nog van? Wat is er? Te ver gedraaid. Uh, je hebt gelijk, ik had daar eerder een ent aan moeten maken. Hé? Hey? Hé, hey, dat is Zeg, er staat nog wat op. En volgens de nummers hoort de band hier blank te zijn. Dat weet je pas als je terugkijkt. Degene die van hun scheidend voorzitter een sentimentele terugblik verwachten... roze reminiscenties over die goede oude tijd... die kennen mij nog steeds niet. Dat is slag. Ik leg vandaag mijn voorzittershamer niet deemoedig neer. Ik overhandig hem aan mijn opvolger als een wapen... dat hij wat mij betreft mag gebruiken om de heren in Den Haag... wat zin voor realiteit in te hamen. <tieden>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 Het effect van een stijgend ledental mag niet, nu niet en ooit... teniet worden gedaan door de verschijning van een willekeurig aantal zendgemocht in één dag. Ja. ja, dat is lager toespraak. Er is geen, geen twijfel mogelijk. Wie heeft deze opname gemaakt? Adam ah, was er niet, ik was er niet en die band is vandaag voor het eerst sinds week uit archief gehaald. Nee, dat, dat, dat kan niet. Nee. Dat, nou ja, weet je, hoe het dan gegaan zou kunnen zijn. Een collega is voor meneer Walter ingesprongen. Had hij misschien beter een notitie kunnen achterlaten. Ben je op kantoor geweest, Adam, eigenlijk? want je kan van je bureau gewijd zijn. Mm. Als iemand een opname had gemaakt... had hij het bandje met of zonder briefje aan Adam toegespeeld. Dat wel een losbandje. Mm -hmm. Je kan nou eenmaal geen opname maken... op een band die op hetzelfde moment in het archief ligt. En hier, hier zijn de data. het huh? ja, nou, is altijd, altijd mogelijk om zo'n paraaf te omzeilen? Elk systeem heeft achterdeuren. Daar kom ik tegenop. Ik heb te veel archiefwerk gedaan. Het archief treft geen blaam. Wie heeft het over blaam? Want wist u toch blij dat die opname er is? Die band, die ligt niet. Tja. Ja, wat nou, wat nou, tja, wat nou. Tenzij het een imitatie is. Nou, het is slagerstem. stem. Niemand kan die nadoen. Wil je ruis misschien? Nee, nooit zo goed. <laughs> nou goed, laat het een practical joke zijn. Het archief zou daar nooit aan meewerken. Ja, maar Adam, dan begrijp ik je werk niet meer. Je, je bevond je ernstige moeilijkheden, hè? En dan heb ik het niet over je opmerkelijke persoonlijke affaires. Je afwezigheid, gisteren wacht je op de rand van ontslag, en dan in plaats van dit dit onvoldiende cadeau... maar beide handen aan te vatten, maak je moeilijkheden. Oh, nee, nee, nee, nou? nee, moeilijkheden, is het laatste wat ik wil. Oh, nou, we hadden zelfs toch nog tot de geregeld. Hoop ik wel dat het werk voortaan weer als van oud zal verlopen. Ik ook. Ja. En uh, bedankt. Ja. Oh, zeg Adam de zaakjes. Ja? <laughs> als het wat wordt tussen jou en die majoor. dan wil ik graag op het bruiloft in een Denk eraan. aan. Ik heb al een, uh, een aantal pikante opmerkingen in putto. Het interesseerde hem niet waar die opname vandaan kwam. Daar gief is niet waterdicht. Laat hij gelijk in. Als je de juiste mensen weet. En dat wist die onbekende vriend van jou kennelijk. Welke vriend? Wie zou zoiets voor mij willen doen? Als ik dat had geweten. Oh, dank je. Ja, maar jij wist het niet. Nee, dat is waar. Ja, met van oren, meneer Slager. Eh, nog eventjes over die opname van uw afscheidsspeech, weet u wel. Waarom? Eh, ja, ja, het, eh, het heeft even enige tijd gekost... om de verantwoordelijke man te lokaliseren, maar... alles is in orde. Ik heb de band zojuist beluisterd. Het is een perfecte kwaliteit. Eh, u hebt ons personeel niet gezien... Nee, nou, kijk, een onverwachte drang om op de achtergrond te blijven. De opname zal via de tafelmicrofoon gemaakt zijn. Ik ben niet in die details gedreven. En bovendien, u maakte nogal wat los, Ik was uh, met mijn aandacht bij uw tekst. Ja, die, die passage bijvoorbeeld, wij weigeren nog langer voor onze overtuigingskracht bestraft te worden. Dat werkte, heel, heel pak, dat is mijn compliment. Wat zei u? U zei aantrekkingskracht en u had niet gezegd overtuigingskracht? Oh, nou ja, dat gebeurt wel meer hoor. Ja, het is best mogelijk dat aantrekkingskracht in uw geschreven tekst stond, maar wat u feitelijk voor de microfoon hebt gezegd was overtuigingskracht. Ja, de band ligt niet, hoor, meneer Slagers. Huwelijksband, <lacht> een wurgkoord. Ik wil eraf, dat zei ik u vanmorgen al. Hoe eerder, hoe beter. Oh, uh -huh. u denkt dat het een langdurige procedure kan worden, maar ik wil het vlug. Wat? Huh? Een eisen? Oh. Ik heb zelf weinig nodig. Ik, ik wil er eens wel in meegaan als het maar opschiet. Alles mag ze hebben. Wat? Nee, nee, nee, dat heb ik nog tegen niemand gezegd. Hm. U raadt me aan om er niet over te praten. Nou ja, goed, u bent mijn advocaat, de Ik wil alleen dat het opschiet. Wat voor u een paar dagen zijn, is voor mij een eeuwigheid. God, na jaren weer tussen de mensen. Hé, hey, jij hier? Verbaast je? Hè? Jullie komen nooit. Ik weet niet eens of Adam wel gevraagd is. Ik hoorde het in VND. Ik liep je ook het tegen plek. Ja, ik, uh, ik weet niet wat je hoopt, maar uh, je zult Adam hier niet vinden, hoor. Oh, dat is ook het laatste wat ik wil. Sorry dat ik steur, maar... bent u niet je technicus die meestal met Adam Walter samenwerkt? Ja. Trouwens, dit is mevrouw Walter. Was? Ach. Uh, wilt u misschien nog een glas Sherry? Ik had net de fles in handen toen ze me even het zandstra aanwezen. En ik vergat hem weer neer te zetten. Ik begrijp niet waarom mannen altijd maar aannemen dat vrouwen van Sherry houden. Ik was net zo blij hier een paar flessen te ontdekken. Van pruimen gestookt. Het essentiële geconcentreerd. Oh, oh, oh lieve uh, Eva. Dat heb jij niet nodig. Je bent zelf al vuurwater. Hè? Wat, wat een opluchting dat iemand weer zoiets tegen me zegt. Hier. Mm. Bedankt voor de bevrijding. En nou ga ik mijn glas bijvullen. U kent de Walters goed, zie ik. Nou, ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Nee? He? Nee, ik ken Adam van het werk. Oh. Een vakman. Weet wat hij doet. En is in ieder geval betrouwbaar. Dan bewonderen we niet altijd in anderen de eigenschappen waar we zelf moeite mee hebben. Ik ben niet onbetrouwbaar. U neemt het woord in de mond. Kennelijk denkt u niet dat ik aan uw vakmanschap twijfel. U vindt het niet de moeite dat te verdedigen. Zal bij schenken. U drinkt wel, Sherry, zie ik. Ja, graag. En het... Uh... Het is een aantrekkelijke vraag. Oh, dat is wat anders. Ja. Het is een stuk. Daarom begrijp ik dan niet. Het blijft niet zonder gevolg als je voortdurend met necrologieën bezig bent. Geloof je ook niet? Trouwens, hoe kom je om te beginnen al toe? Zeg, hoe weet u dat allemaal? Ik krijg wat van dat geu. Je bent er wel vreemd hier. Ik heb je tenminste nog nooit in het gooise wereldje gezien. Maar uh, laten we daarmee ophouden. Van zeggen. Dirk van Zegelen. Even, Evert Sansa. Van je wist je aan. Ik ken hem met Utrecht. Ze hebben daar toch geen stadsradio? Nee. Nee, ik ben niet van het vak. Ik werk aan de universiteit. Parapsychologie. Parapsychologie, begin nou niet met schieten. Ik ken alle vooroordelen. Ik ben daar dagelijks met mijn studenten over bezig. Parapsychologie is geen In Integendeel. Verder wil ik me vanavond niet herhalen. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik heb iets wat jou misschien interesseert. Oh. Ach, dat zegt iedereen natuurlijk. Ze komen allemaal bij jou met hun spookverhaal. Nee, nee, nee, ga verder. Adam en ik hadden vanmiddag iets geks. Er was het een en ander misgegaan. Wat, dat doet er nou niet toe, maar in ieder geval... ...we hadden een bepaalde toespraak moeten opnemen... ...en het was niet gebeurd. Ja. En vanmiddag draaien wij de archiefband af... ...en de speed staat erop. Ja. Terwijl we zeker weten dat niemand die band heeft aangeraakt. Ja, ik zal je uitleggen hoe dat werkt. Hè. Zit je nog alleen? Die tref ik niet meer, die is omgekeerd. Hé, weet je, nee, nee. gistermiddag in dat lege, dus hij hotel. Adam, even wat vertel. Ja. Oh, ik voelde me zo vernederd toen hij zich voor me schuilhield. Ik zat er aan de lunch tegenover die bevende vrouw in uniform. Was het deed ook best hoor. Maar ik luisterde alleen naar het gerammel van de bestek. Ja. En ineens, tijdens de derde boterham met pindakaas, besefte ik dat hij zich altijd al had verstopt. Ja. Toch ben jij hier omdat je hem zoekt. Of zoek jij wat anders? Uh, ik weet het niet. Vrouwen zijn slecht in opgeven of uh, we ontwennen moeilijk. Hey, weet je wat ik vannacht droom? Nou. Dat we allebei in de middeleeuwen leefden. En we waren op een feest. Mm -hmm. oh, oh, Daarom wilde ik meteen hierheen natuurlijk toen ik het vanmiddag hoorde. Denk je ook? Zegt die vent dat is een droomdeskundige. Moet ik hem erbij roepen? Ach, nee, nee, nee, blijf hier. Oh, je paar man. In mijn droom had ik adem ook zo vast. Heel statig, hand op hand, de arm gebogen en waarschijnlijk. Lang geleden in de middeleeuwen. Ik was het en toch was ik het niet. Ik zag ons van een afstand. Ik stak een stuk boven hem uit. Wat gek, hè? Ik ben juist kleiner, maar ik droomde dat ik een kop groter was. Het was een tuinfeest. En we bewogen in stijl langs een heg En we gingen een hoek om. En Adam, die liep een beetje gebogen. Alsof hij aandachtig luisterde, maar dat was schijn, want hij had geen hoofd. Zijn hals, dat was een dikke steel die uitliep in een bloemkop. Een gekookte. <houding> bloemkool met dikke saus erop. En ik dacht nog, nou hebben ze de nootmuskaat toch vergeten? En meteen zie ik dat bloemkollo van heel dichtbij. En als om de vergissing goed te maken, vallen overal op de witte saus bruine spinkeltjes nootmuskaat. Ramp genoeg, net niet te veel. Zeg, verveel ik je? Ik verveel je toch niet? Nee, hè? nee, nee, nee. nee. Alleen nou jij over je droom praat, zie ik mezelf staan. Zeg het maar. Ik heb met zoveel vrouwen over hun man gesproken. Als er ooit een necrologie over mij werd gemaakt... kon die als titel de klaagmuur van Hilversum meekrijgen. Oh, oh. Maar onze in memoriam zal nooit iemand maken. Zeg, moet ik je thuis brengen? Heb je de muziek? Ik zag je vrouw gisteren. Dat is voorbij. Eerste majoor graag en dan de plaat. Uit dit boek? Daar is ze. Dat is een lang stuk. Moet ik dat allemaal voorlezen? Alleen wat met potloodlijntjes staat aangegeven. Hm? Dit moet oh, eraf. Oh ja. natuurlijk. De... Ja. <coughs> een ridder? Ja, een ridder. <coughs> een ridder in een donker harnas was bezig een dame te redden die aan een boom stond vastgebonden. En, nou en in plaats van kleren... Lang goed van paskomend haar droeg. De ridder had zijn vizier naar achteren geschoven om er gezelliger uit te zien en hij prutste. Met... Oh. Adam, ah, dat kan niet. Onwards Christian Soldiers on the Raymond Center. Het is alsof je clubje van de NVSH draait bij de dood van de paus. Heeft de NVSH een clubje? Nee, ik bedoel andersom. Zal onthouden, ik kan misschien eens citeren? Andersom kan ook niet. Clubpied van de paus bij de dood van de NWSH. Ik wil alleen maar zeggen, het mengt niet. Niet meteen, nee. Geef er eerst maar seks. Een ridder... Die vrouw was nog op een streek. ...in een donker harnas was bezig een dame te redden... ...die ja, aan een boom stond ja. vastgebonden. En... Ze voelt zich voor een voldoende feit gesteld. Dat was de bedoeling niet. Ze wilde alleen weer werk... In een donker harnas was bezig een dame te redden die aan een boom ja. stond vastgebonden. Ik ben in dit werk gegroeid. En in plaats Juist van. Juist omdat je kleren, lang met het materiaal bezig bent, is het iets totaal anders dan zomaar een programma's in elkaar. En in memoriam staan niet op zich. De, de rit, had zijn visie. naar voor de achteren geschoven iedere uitzending weer een besef van de continuïteit van hmm. het leven. En hij wat aan de knopen van de touwen die de dame aan de boom droeg. is iets dat niet bestaat. Zonder dat dat nou veel... Opleert. Waarom praat je niet met haar? Het is me toch nog niet helemaal duidelijk hoe u aan die informatie komt. Maar dat vertel ik u net. Ik maakte gisteravond per toeval kennis met die technicus Evert Sandstra. Oh ja. Hij vertelde me hoe een toespraak die niet was opgenomen... ...toch op een band bleek te staan. Ja, en die, die rel over die speech van Slager was natuurlijk het respect van de avond. Nee? Was het een toespraak van Slager... De voorzitter van... Ja. Oh. Dat zei je niet. Dat is tenminste iets. Uh, wat het voor mij zo aantrekkelijk maakt... is de versheid van het gebeurde. Dat is ideaal voor een onderzoek. De bewegingen van alle betrokken personen, en niet te vergeten, de band zijn namelijk van minuut tot minuut te traceren. Oh nee, oh, nee. geen politiewerk hier, nee, nee. Maar u kunt meewerken aan een belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Oh, ja. Voor het eerst schijnt zich de mogelijkheid voor te doen een lichte tijdverschuiving te bewijzen, dat is u niet. Van minuut tot minuut, nou, dat zullen alle balten wel leuk vinden. Nee? <laughs> wel, nee. Als hij stap voor stap moet uitleggen wat hij nou precies met die milieu van hem heeft uitgevoerd die nacht. Nou, dat zou heel onthullend kunnen zijn. Heb je dat gisteren niet gehoord, hoor? Dus een intern schandaal. Ik, ik, ik begrijp ook niet wat hij er ziet, hoor, want uh, ze schijnt helemaal niet gezonder zijn, die milieu. En veel ouder. Hè? En om je daar nou mee in een hotelletje terug te trekken. Welke gezonde kerel zou dat een jonge, goed gevormde bom verkiezen. Nee. nee, hij heeft iets per Walter. Het kan niet enkel dat gezegd dat zijn, het wenige. Het gaat verder. Wat jaagt hij nou precies na, dat vraag ik al. Hoe eerder wij het onderzoek starten, De Beste man, ben je er buiten zinnen... Het onderzoek, dat zou toch die hele slageraffaire oprakelen. Je kent de omhoefwereld slecht, dat merk ik al. Bovendien, waar halen we de tijd vandaan? Hm? We zijn toch al onderbezet door alle bezuinigingen. Mijn mensen kunnen geen minuut van hun werktijd missen. Ik moet trouwens zelf weer aan de slag. Mijn rest laat die wel uit. Zie je? Oh, wat spist in kom kwam wel. Ik moest het alleen op een later moment inregelen. Zoals het nou aan het eind van het Wendels citaat opkomt... tegenwoordig het haar en in haar het hele leger des heils. Hulp biedend waar anderen opgeven of alleen maar deden alsof. Chanter is het juiste tegenwicht. Tegelijk net als William Booth is hij ook deel van onze totale culturele erfenis. Zeg haar. Dan... Ja? Je zou het niet geloven, hè? Wat? Daar staat ook wat op deze band. Iets wat wij er niet op hebben genomen. Nee. Dat mm -hmm. hoor Christus, uh, nadat zij ondanks verslopende kwaal in deze plek levendig en vol hoop en verwachting, een hoop gevoed door haar diep doorvoelde overtuiging, de voorgaande woorden tot mij sprak. Dat heb ik nooit gezegd. Letterlijk nog geen week later werd deze opmerkelijke vrouw het tragisch slachtoffer van een verkeersongeval. Het gebeurde voor het station in Hilversum, waar een personenauto reagerend op een verkeerd begrepen signaal op haar inreed toen zij overstapte. Iemand probeert me te imiteren. Terwijl omstanders eerste hulp boden, was zij nog bij machte enkele woorden met een toevallig aanwezige reporter te wisselen. Oh, het komt toch nog onverwacht. Major, eh? zag u die auto niet? Eh? Er was nog zoveel te doen. Zoveel dat niet is afgemaakt. Smakeloos, Stella. Hoe heb het dat nou allemaal overgeven? Majoor, major, mm. is er iets dat u speciaal aan de luisteraars zou willen zeggen? Maak hem dan, Stella. Zeef, nee. Maak hem. Nee, nee, nee, het leidt af van de pijn. Het leidt af. Vraag maar, wat zei u Hebt u nog een boodschap, majoor? Zijn boodschap. Zijn boodschap is van alle tijden. Er is hoop. Er is troost. Er is verlossing. Altijd. Hij... Hij niemand. Dat is het bewijs. Iemand knoeit met mijn materiaal, maar dat pik ik niet. Alle moeilijkheden de laatste dagen rond jou, Adam, zijn voornamelijk zelf opgeroepen. Wat legt nou op? Alles is gecentreerd rond jouw relatie met diezelfde majeur. Het idee. En nou het schandaal groeit, zijn er steeds meer mensen die zich afvragen hoe het nou precies werkte. Hoe is ze, hè? U. Nog geen uur geleden werd ik door een volledige buitenstaander over jouw affaire benaderd. Geef toe, het is de, de suggestie dat er iets overkomen is die jou het meeste treft. En even horen, er wordt geknoeid met ons werk als onze klacht. Hm. Door beroepsmensen die weten wat ze doen. Luister nou bijvoorbeeld eens naar dit eind. Hebt u nog een boodschap, majoor? Dat is precies Frits Nooy. Zijn boodschap. Zijn boodschap is van alle tijden. Er is hoop. Er is troost. Er is verlossing. Altijd. Hij... Hij wijst niemand af. Niemand klopt mm. bij hem te vergeefs. Ik heb zo'n pijn. Majoor, majoor. Mama, mama. Je mag het licht niet uitdoen. Ik, ik, ik ben bang in donker. toch God. Zij stierf op weg naar het ziekenhuis. We hebben geaarzeld om deze... Letterlijk haar laatste woorden uit te zenden. Wij geloven echter dat we haar onrecht hadden gedaan... ...indien wij ze aan u, luisteraars, hadden onthouden. Weinigen is het gegeven zo tot op het laatste moment te getuigen. Een mistige imitatie. Jawel, maar wel een goeie. Ja, ik kom er niet achter welke acteur het is, hoor. Als ze dan een commercial meedoen, wat voor stemmetjes ook opzetten, ik haal ze er altijd uit bij hier. Sterfens zijn de imiteren van iemand die nog onder ons is. En juist deze vrouw. Ja, ja, ja, ja. Die ja zich ondanks ja. de ziekte dag aan dag. Ja, ja, wacht even. Je vrouw, ik was in bespreking. hè? He? ik heb u gezegd. Wat, wat, wat? wat? Nee, natuurlijk. joh? Ik heb toch een beetje mijn wat, werk te verdedigen? Als je directe superieur je niet tegen sabotage beschermt, kan hij meer je dan toch adam? Hij dreigt met ontslag omdat ik die slager toespraak niet dat opgenomen kom onmiddellijk hierheen. Adam. Hey, U ziet helemaal wit. Dat was Frits Nooi. De reporter. Hij telefoneerde van het station hier in Hilversum. Een majoor van het leger, dat is held, werd aangereden. Hij maakte een opname tot ze buiten kennis raakt. Hij is nou op weg. Hierheen. Ja, dat kunnen jullie niet hebben. Never die tape van mij die is nog eens. Nou, we draaien ze tegelijk? Eerst even kijken waar we zitten. Een ridder? Ja, een ridder. Een ridder in een donker harnas was bezig een dame te redden die aan een boom stond. dat nou voor waanzin. Ze citeert Chandler. En in van kleren. Ze had Long Goodbye, als ik het goed heb. The Big Sleep. Nou, nah, zegt dat is fake. Dat dik ik niet. Dat zou zij nooit doen. Oh, nee? Ja, zei een Chandler. Wie is Raymond Chandler? Stafford's <laughs> crime writer in L.A. in de, de early 50s. 50s. is waar op Dashiell Hammett. But still a classic. De oh, nou. Zoals ben ik in staat om dit te vertalen. Dit betekent is wel volkomen. Zeg, maak mij nou eens wijs. Dit is sick. Als je haar vraagt wie Raymond Chandler is, dan uh, zou je denken dat je het over de broer van Billy Graham ho, hebt. Oh, ho, wie is nou weer Billy Graham? Ik heb de opname zelf gemaakt. Dit is authentiek. Wie is Billy Graham? Een uh, George Harrison in de jesus Line, maar dan zonder pop. En wie is George Harrison? Ja, een zoon van Elvis Presley en de vader van Blondie. Je spreekt Latijn voor me. Ja, dat ben ik ook bang ja, kunnen we nou? Allebei de banden staan klaar. Ja, in godsnaam. Amen. Ja, dat is Latijn. <laughs> Ik het niet maar het, het komt toch nog? Ik wacht. Wacht, wacht. major. Uh, zag u, zag u, die, oh, Ja, Ik heb het komt. het komt aan nog. aandacht geraakt. Ik heb het niet moet ik dat allemaal overgeven? Majoor, majoor, is er iets dat speciaal luisteraars zou willen zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee, het leidt aan pijn. Exact, het is exact. Vraag, vraag maar, wat zei Hebt u nog een boodschap, majoor? Zijn boodschap, zijn boodschap is van alle tijden. Er is hoop, er is roost. er is verlossing. Altijd. Altijd. Hij... Hij, hij, behaast hij behaast niemand, niemand af. af. af. Niemand, niemand klopt, klopt bij, bij hem. Tevreden. hem tevreden. Ik heb ik pijn. Heb pijn. Majoen, majoen, majoen, majoen. We moeten een Andere drukken. Ma Dit houdt ze niet langer. De kosten Ma van de stijl niet, niet nog. Dus is een splint. feit feiten in het origineel. Dat is een, dat het het is een duidelijke Mo discrepantie. Zeggen, je bent het af. Niet. Ik ben bang in donker. Nee, dat wist Zij stierf op weg naar het ziekenhuis. We ik hebben geaarzeld om deze letterlijk haar laatste te Zet onze bars op. Ik moet de knoopjes van mijn uniform nog sluiten. Mama. Mama. Je mag het licht niet uitdoen. Ik ben bang in donker. Ja, daar werd ik opzij geduwd. Wel, nou use om door te gaan. Nou, zoals ik al zei, ik was on my way. Er ja, is verschil, dat is al vast, als we met het minutieus nagaan. Nee. Wat, wat nou nee? Nee, het is niet waar, er is... Nou ja, zeg jij het maar, Adam. De banden zijn identiek. Op de, hoe moet ik zeggen, de, de originele opname, maar de onze was er <güls> eerst. Op de opname van Frits Nooi, hier staat meer. Namelijk ja. vanaf het moment waar het praten over gaat in Eilen. We moeten ons daardoor niet in de war te brengen. Het hele stuk over drukkosten en buitenlands geld had ik sowieso uit mijn memorium gelicht. Ja. Alleen die laatste frase waar ze zegt, je mag het licht niet uitdoen, die had ik gehandhaafd. Om zijn symboolwaarde. Pse, licht. Maar je had nog eens band niet, dat is cruciaal. Uh, wij vonden, nou ja, Evert vond hem zoals jullie hem nu gehoord hebben. Ja, het uh, in memoriam was af. Ja, dan ga je best meid. En in memoriam is toch wel even voor een overledene. Nou, ik kan je verzekeren. Ja, maar... ik, ik kan ja. je verzekeren, de major was oud toen je? ze er in de ambulance schoven. Maar verder was ze gebeld. alright. Ze haalde adem. Ze... Ja. Uh, ja. ja, dank je. Dat was mijn secretaresse. Ik had er gevraagd contact op te nemen met het ziekenhuis. Ja? De major is op weg naar het ziekenhuis. Overleden. Dit is het einde van het